Een dure grap of van een os die burgemeester werd. Een spel van Henk Mon. Regie, adleuken. Nou, old MacDonald had a farm, e i -E i o And on this farm he had a cow, e-i-i-i-o. -E With a hair. There, here, there, everywhere, here, there, here, there, everywhere, old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, now old MacDonald had a farm. Ja. Is het gelukt dat de Zenduroop? Hm? Nee. Hm. <laughs> Wat is er dan te lachen? We hebben geen zenden in huis. Een brief van Appie. Dat is wel een mop. Ja. In plaats van moppen zou hij beter dat geld kunnen sturen dat jij hem geleend hebt. Ah, ja, maar dit is een hele mooie. Zet hem in het studentenblad. Misschien krijg je er wat voor. Nee, hier is veel meer mee te verdienen. Mooi hoor, Hij heeft in een dorpscafé een stinkend rijke boer ontmoet. Appie vindt altijd wel iemand die zijn rekeningen betaalt. Ja, luister nou, die man die heeft alles, schrijft hij. Alleen geen kinderen. En als hij die wel had gehad, dan zou hij er zeker eentje naar de universiteit sturen. Hm. Want dat was het hoogste. Nou, Appie kreeg er schoon genoeg van. Hij schrijft, om van het gezeik af te zijn... heb ik tegen die boer gezegd dat die universiteit alleen maar een dure stal is... waar ze van stomme beesten knappe mensen maken. Ha, ha wat een <laughs> grap. Eh, uh, de grap, nee, die komt nog. Die boer, die slikte dat. Die nam het letterlijk. Bezoper. Ja, dat dacht Appie, hier is ook. Maar nou schrijft hij om te zeggen dat hij dinsdag om elf uur langskomt. Dat is vandaag. Wat zul je hebben? Wie? Appie? We hebben zelf geen cent. Goeie oh, Hoe Moet je dat zien? Er staat er een man voor het raam. Met een koe. Nee Iris, dat is geen koe. Dat is een os. En die man, dat is boer Gerrit. En dat moet hier. Ja, Dat leg ik je toch net uit. Luister Goed. Jij bent mijn assistente. Assistent? En ik ben de prof. Wat voor prof? Ik ben de wonderdokter die van stomme dieren knappe mensen maakt. Waar heb je het in hemelsnaam over? Doe jij de deur even open Iris? Ik snap er niets van. Komt wel. Als je maar weet dat ik bij wonderen niet voor niets spreek. Goeiedag. Ik kom voor de dokter. Eh, uh, ja... Is het uh, voor jezelf? Nee, nee, nee, nee. Voor Joost. Mijn os. Joost? Wat mankeert dan? Uh? Joost mankeert niks. Behalve dan uh, wat je zo tegen dames niet zegt. Oh. Uh, ja, hoe zou ik zeggen? Een, uh, een, een os is geen stier, zou ik maar zeggen. Nee. Oho. Oh, bedoelt u dat? Nee. Hij heeft het in zijn hoofd. In zijn uh, hoofd? Ja. Hij moet studeren. Heeft u die brief daar niet gekregen? Ja. Ach, nu begrijp ik het. Die, die hebben we net ontvangen. Ik ben nog niet van alles op de hoogte. Maar de professor weet er dus wel van. Ja. Uh, uh, uh, komt u dan maar even binnen. Alsjeblieft. Joost, nou, Joost. Voeten vegen. En daar naar binnen jij. Ja, ja, maar meneer. Ik, ik ben geen meneer. Gerrits is de naam. En dit is Joost. Doe maar. Sorry, mevrouw Iris, meneer Gerrits en een nieuwe student naar de keuken, alstublieft. Ja, maar uh, professor, de student is... Een prachtig exemplaar, je is het kijk maar toch. Als u de deur even dicht doet, dan uh, zet ik de kapstokken even op zijn. Meneer Gerrits, wilt mm -hmm. u mij maar even volgen? Jazeker. Nou, Joost, weet ik. Denk erom, hè? Oh, professor... Over de mat. Over de mat. Die staart. Ja, mevrouw Gerrits. Een tien van uw mooie ogen. Oh, de vaas, mijn beste stuk. Joost is geen vaas, juffrouw. Maar wel mijn beste stuk. Juffrouw Iris, ook in de wetenschap brengt je scherven geluk. Uh, Helpt u mij eens even een handje? Maar, uh, professor, ik kom maar niet langs. Ja, pas op, Joost. Voor het. het wordt glad hier in de keuken. Kijk er. Stop! Laat u daar maar staan. Zo, Joost, zeg jij eens. A. Ah. Nee, hij zegt nooit veel, meneer. Nee. stille wateren, diepe gronden. Mm -hmm. Mm -hmm. <hijzig> <hijzig> professor! Oh, dat deed ik! U bedoelt de kandidaat? Dat is de, de kandidaat, professor? <hijzig> de, de kandidaat laat iets komen! Heel juist, dat is een emmer, alstublieft! Ja? Dit is me niet gezegd dat hij zindelijk moest zijn. U hoeft zich niet te verontschuldigen hoor, meneer Gerrits. Normaal blijkt van nervositeit. Plasje oh. ziet er heel gezond uit. Ja. Oh. En de ontlasting. Oh. Ruikt goed. Ja, ruikt heel goed. Uh. Uh, Juffrouw hier is. Gaat u mee alsjeblieft zo snel mogelijk even naar het laboratorium. Ik zou... Uh, ja. Uh, meneer Gerrits... Wat zal ik ervan zeggen? We, we kunnen kort zijn. Alsjeblieft. Ja. Dankzij de excretie van Joost... Ja, dankzij de medewerking van Joost... Ik, ik, ik bedoel, de, de bijdrage die mevrouw Iris dus nu even naar het laboratorium brengt... Hè, is verder onderzoek mijnerzijds overbodig. Ach. Ja. Nog nooit eerder zo'n begaafde kandidaat gezien. En dat is aan zijn water te zien. Uh, de geur, kleur hè. En, en het hoge voorhoofd natuurlijk Ja, ja, dat zei die student ook Ah, uh, Welke student? Die voor Joost die afspraak heeft gemaakt Ach, begaafd man, heel begaafd man Met mijn koeien kan het niet, zei hij zei hij dat uh, Die kunnen alleen maar heilig worden verklaard, zei hij nog In India Ah, Nou, u bent goed geïnformeerd Maar ik zeg altijd, koeien moeten gemolken worden, meneer uh -huh. Aan heilige koeien heb ik niks ja, ossen. Die kunnen gaan studeren. Die hebben daar aanleg voor. Oh, oh, oh, oh meneer Gaers, Nee, nee, nee, nee. Niet iedere os, nee. Maar mijn Joost is een bijzonder beest. Hè? Heel bijzonder. Ja. Het is een feit dat het bij ons vooral de ossen zijn... die aanleg hebben om te leven in een, in een, een geur van heiligheid. Een geur van wat? Anders gezegd, meer neigen tot reïncarnatie. Ach, zo, ja. Uh, lief? U denkt van niet... Nou, denken laat ik aan Joost over, hè. Hij gaat studeren tenslotte, hè. En geen buitenlandse gedoe, alsjeblieft. Gewone, degelijke wetenschap. Nee, nee, nee. Wij gaan hier strikt wetenschappelijk te werk. Nou, dan is het goed, hoor. Wees u gerust, hoor. Wij leveren geen heilige af, nee. Alleen maar knappe koppen. Hè? Huh? Steunpilaren voor de maatschappij. Houdt u hem dan hier? Hier? Ja, dat, dat, dat, dat, dat is geen probleem, juffrouw Iris. Nee. Ja, wij brengen jo, uh, Joost hier wel onder. Rechten, hè? Hallo? Pardon? Hij moet rechten studeren. Hij is de enige niet. Nou, dat komt goed uit. Um, en dan naar het landbouwschap, begrijp ik. Stellen die ook al ossen aan? Dat is interessant. Nee, Gerrits meneer. Wij, uh, voor wij Joost kunnen inschrijven... moeten natuurlijk wel de kosten zijn voldaan. Hmm. Ik zou voor zes studie toch wel een beurs kunnen krijgen, denk ik. Uh, ja, hooguit een kleine bijdrage. Misschien uit de experimentenpot. Dat ja, is net voldoende voor kosten inwoning? Ja, en... Uh, wat de inschrijvingskosten betreft, ja, die zijn helaas voor uw rekening. Oh, zo. En hoeveel is dat wel? Eh, uh, mevrouw Iris, uh, uh, uh, uh, 300 gulden, professor. Ik maak, ik zei de 300, de 300 gulden. Nou, nee, Maar dat valt reuze mee, hè? Als u nou even contant betaalt, dan kan juffrouw Iris de zaak vandaag nog regelen, ja. Hè? ja, vergeet u niet, meneer Gerrits. Joost loopt een beetje achter en heeft heel wat in te halen. Ja. Uh, als u mij nou het geld geeft, dan uh, zegt uh, u nu maar even, Joost, goedendag. Ja. Ja, Juffrouw Iris laat u wel even ja, uit. Oh ja, maar 300 gulden. Nou, en dat jij je gedraagt, hè student? Over een maand kom ik terug bij je. Ja, uitstekend idee, meneer Gerrit. Uitstekend idee. Dank u. Dank u, hoor. Joost is een veelbelovend student. Gerrit moeten betalen, Gerrit die heeft geld, Gerrit die heeft, ping, ping, ping, ja. Gerrit die heeft geld. Ja, oh bijna. Alsjeblieft. Eén os en driehonderd ballen. Ah, maar wat doen we met het beest? Ja, mevrouw Iris, juist waarde weten. Uh, zullen we de slager vragen? Ja. Ik kan u zeggen, meneer Gerrits, het is ongelooflijk hoe uw os in die ene maand veranderd is. Show. Hij is praktisch zinderlijk en hij woont op kamers. Ja, ja. En waar? Eh, uh, hier in de buurt. Maar het heeft geen zin hoor om er nu naartoe te gaan, want hij heeft op dit moment college. Oeh, en krijgt hij daar wel genoeg te eten? Eh, uh, ja, een speciaal dieet in de Mensa. Ja. Ziet er heel gezond uit, loopt al heel behoorlijk op twee poten. Hm? ja. Het was wel even wennen voor zijn hospitaar. Hij is altijd te gewassen natuurlijk. Maar hij stoot zijn hoofd steeds minder. Mm -hmm. ja. Oh ja, een enkele lamp dan. Hè. Enfin, dat kan juffrouw eens u vertellen als ze komt. En hij studeert dus rechten. Ja, hoewel die daartoe eigenlijk het recht niet heeft hoor. Hoezo, Waar blijft u eigenlijk? Ja, kijk, ziet u, is uh, uw joost... Is mijn as soms niet goed Blijf blijft u, blijft u zitten meneer Gerrits. Blijf u zitten. Uw joost is een echt studiehoofd. Echt. Daarom is die ook toegelaten, ondanks het feit dat het collegegeld nog niet was betaald. Maar ja, ik heb de administratie een verzekering gegeven dat u mij die 1200 gulden zou betalen als het eruit kwam. Wat zeg je daar? 1200 gulden? Ja, ja, ik was ook verbaasd dat het nog niet verhoogd was. En, uh, ja, uh, maar daarmee heb ik dan alles wel betaald, zeker? Behalve dan de kleermakersrekening, hè? De kleermakersrekening? Ja, als u over een paar maanden nog eens terugkomt, nou, dan zult u Joost niet meer herkennen. In Bef en Tolga zou uw os een indrukwekkende verscheiding zijn. Hadden ze weer niks op het oude bureau? Nee, ze kunnen die tent net zo goed sluiten. Hier is kijk eens wie daar aankomt. Oh nee! Oh ja, en precies op het juiste ja, ogenblik. Zo, Gisteren, zo, Dag, meneer Gerrit. Zo gaat het niet langer, hoor. U bedoelt Joost? Dat bedoel ik. Ah, ja, maar het gaat uitstekend, hoor, met Joost. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Oh, wat bedoelt u dan? Ik bedoel dat hij nooit thuis is als ik kom. Ah! En dat ze dan nooit weten waar hij is. Ja, dat is heel onaangenaam. En hij was ook niet op de universiteit. Niemand had daar een os gezien, zei ze. We halen we hem met de slagen. Hebben, ja, smakeloze studentengrap. Heeft dan niemand u gezegd, meneer Gerrits, dat hij binnenkort examen heeft? Wat zegt u? Examen? En examens kosten geld. Nee, nee, nee. Geen cent, professor. Geen cent, zolang ik Joost niet heb gezien. Tja, dat is moeilijk, want ik weet waarachtig niet waar hij uh, werkt... Maar die werkt. ziet uh, u dat misschien, juffrouw Iris? En mij heeft hij niks gezegd. Hij is hier niet op te werken. Hij moet studeren. Oh, ja, maar het is een hele ijverige werkstudent, hoor. Hij slaagt heus wel. Maar waarom heeft hij mij niet geschreven? Tja, schrijven, dat gaat wat moeilijk met zo'n poot. En, uh, hoe doet hij dan examen? Uh, dat doet hij mondeling. Ja, ja, het is een waar genoegen om hem te horen. <laughs> hij spreekt vrijwel zonder enig accent. Ja, nog even en Joost heeft de tongval voor Slans vergaderzaal. En hoeveel kost dat examen? Uh, ik weet het niet. 125 gulden. Oh, uh. oh, ja. Oh, ja. Uh, weet je wat? Dan geeft u hem deze 200 gulden. En u zegt er dan bij, als u wil, dat ik hem niet naar de universiteit heb gestuurd om te gaan werken. Hè? Hij moet zijn hersens gebruiken. Mm -hmm. En dat hij me de volgende keer niet weer ontloopt. Jeroen, ja, Jeroen, nou, houd daar mee op. <laughs> Jeroen, nou, wow, betaalt toch goed? Ik hou niet van geld dat ik niet verdiend heb. Jeroen, die man die vraagt erom. Die wil het onmogelijke. Nou, dat leveren wij. Wij hebben van die stomme os van hem een knappe kop gemaakt. Dat is gewoon werk. Ja, toch. Waar hij voor betaalt. <laughs> en dat studeert rechten. Nee, Jeroen, ik doe niet meer mee. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Alfabet heeft ook een eind. We kunnen nou niet ophouden. Waarom niet? Ja, omdat die Osmond nog niet is afgestudeerd. Toch wel. Hoezo, toch wel? Dat staat in, um... Zeg, lees jij eigenlijk wel eens een krant? Ja, dat is toch wat in staat. Nou, daar staat het in. Wat staat erin? Dat wij een nieuwe burgemeester hebben. Huh? Ja, dat weet ik nou in. En hoe heet die man? Nee, nee, dat kan niet. Nee liever. Nee, nee, dat tuint hij zelf niet in. Oh, waarom niet? De professor heeft de natuur een handje geholpen. Hij heeft het mes erin gezet. Nou, en dat heeft hij gratis en voor niks gedaan. Tot meerdere eer en glorie van de wetenschap. En van boeren Gerrits. Als hij maar zo dom was, dan was hij niet rijk. Die man ziet toch alleen maar wat hij wil zien. Wat zul je hem hebben? Doe jij even open. Zet ik het plaat af. Ja. Ja, vrouw, ik zeg het u meteen, geen cent meer voor ik hem gezien heb. Ja, meneer Gerrit, komt u toch binnen? Ja. Ik zet u daar maar neer. Ja, komt u verder, meneer Gerrit? Ja, meneer. Professor, hij was weer niet thuis. Ga, gaat u toch zitten? Ik geloof er niks meer van. Ja, dat vrees ik ook. Wilt u misschien een uh, kopje, koffie? Oh, kopje koffie? Mijn ja. buurman heeft hem op de veemarkt gezien. Oh, god. Uh, ja, dan. Uh, moet ik het u maar zeggen? Nou, uh, zegt u maar niks. Het is wel duidelijk. Hij studeert niet, hij zit achter de medenaam. Oh? Ja. Denkt u dat? Ik denk, uh, die eeuwige kalverliefde. Ja, ja maar <laughs> heer, Joost is geen heilige? Tja, ja, ja, als, als dat nou alles is. Ja, als, als, als dat nou alles is, meneer, neem me niet kwalijk, ik, ik laat mijn erfgoed niet aan bedreigen door een of andere eeuwige student die het verstand tussen zijn benen heeft zitten. <tus> Uh, maar heb, hebt u dan geen bericht gekregen? Meneer, ik laat mij er u geen sprookjes meer vertellen. Nee, dat dat Joost afgestudeerd is. Ja. Berichten die niet komen, die bestaan niet. Afgestudeerd. Uh, Professor. Ja, uh, uh, uh, yeah, je voel je eens. Het wordt bij de post nog steeds gestaakt. Ah. Mm -hmm. uh, maar, maar dan weet meneer Gerts dus ook helemaal niets van de operatie. Operatie. voor de operatie. Ja. Meneer Gerts. Er bleef ons geen keus. Nee. Gezien uw afwijzing van de reïncarnatie... Waarom? Van de, de, de, de buitenlandse methodes, hè, zoals u dat noemde. Uh, hebben wij het mes erin gezet? Waarin? Joost. Hmm. De stag bij de slager. Nou ja, dit gaat te ver. Durft u een academisch ziekenhuis te vergelijken met een slagerij? Een academisch ziekenhuis? Een plastisch chirurg. Met iemand die alleen verstand heeft van, uh, van, van onze wort. Plastisch de Professor, meneer... <coughs> Ja. Alsjeblieft De professor wilde u toch alleen maar verrassen ja, Nee, maar Ik noemt u dat een verrassing Mijn joost ligt in het ziekenhuis zegt u En, en wie moet dat allemaal betalen De professor Het uh, was meer van je vrouw hier is En meneer kan ik hem zien Maar uh, hij ligt niet meer in het ziekenhuis Waar ligt hij dan uh, Ja maar, maar leest u toch geen krant Ik laat me niks meer op de mouw spelden. Ik ga zelf wel even kijken Als iets minder interesseert Ha. Ah. Nou ja, dat is een zeer wetenschappelijk standpunt, ja. Ja, Joost heeft het dus niet van een vreemde. Wat heeft Joost? Joost? Heeft van... Harre Majesteit. Wat heeft mijn as van Harre Majesteit? Benoeming. Wat? Ja, ja, uh, leest u maar. Hm? Ja, die, die nieuwe burgemeester. Ja, ja. ja, ja. Nou, wat gaat mij dat aan? Het staat hier, onder die foto. Uh -huh. de, de, eens kijken. De installatie van meester Joost, Joost ja. van Van Os, dat ja. burgemeester. Ja, maar is dat Joost? Ja. Die man! Is dat de burgemeester? Nee, nee, nee, dat geloof ik niet! Nee, het is ook ongelooflijk. Dat, dat, dat kan niet waar zijn! Maar. Ja, zeg maar, maar waarom heeft hij dan mijn naam niet aangenomen? Uh, uh, nou, misschien uh, omdat hij zijn, zijn dierlijke komaf niet verlogen wou. Ja, maar ook die foto, dat. Het is toch duidelijk een man. Ja, duidelijk. Ja, en wat voor een? Pas een robuuste vent, maar. Ja, meneer Gareth. Ja, meneer Gareth. Waar is hier het stadhuis? Zo. Ja, Daar hangt hij dan. Achter glas en ingeleest. Een krantenfoto. En krek op de plek waar hij voor een jaar nog stond. Joost. Zie, onze Joost, burgemeester van een universiteitsstad. Zie, het dorp lacht en de vrouw is kwaad. Wat zeg jij dan nog wel? Huh? Mina? Ja, zegt dat wel. De mensen hebben geen verstand. Maar. Ik zal het je eens precies vertellen. De portier van het stadhuis begreep niks van wat ik zei... ...en ik heb het toch wel tien keer verteld. Een bode bracht me naar de deur. Zomaar een deur. Hij klopte nog even en toen riep Joost... ...Binnen! Ja, ja, ze hebben echt een eer van hem gemaakt, hoor. Maar hij wist niks meer van jullie. Hij rook ook niet meer naar de staal. En hij wou zelfs niet weten... Dat ik zijn studie heb betaald mm. Zo is het, niet. Ja, ja, ik hoor je wel Stank voor dank, hè Ja hoor, ik zei nog wel tegen hem Al ben je nou dan zindelijk en een voorname vent mm. Jij bent nog steeds een stijve assenkap. Mm. En toen weer ik kwaad Ik ook trouwens Kom mee, zei ik, kom mee Dan kan de vrouw dat ook eens zien En weet je wat er toen toe gebeurde? Toen heeft die bode, ja, diezelfde bode, me er gewoon uitgesmeten. Wat zeg je me nou daarvan? Een dure grap, of van een os die burgemeester werd, was een spel van Henk Mom. Jeroen werd gespeeld door Olaf Wijnands, Iris door Gerry Mantel en Boer Gerrits door Piet Ekel. De regie had Ad Leukkel. Yeah. Wow. Wow.